Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk in Sint-Willibroort. Na de eerste dag van het wk sprint in Calgary... staat Stefan Groothuis derde in het klassement. En moeten Zuid-Koreaan Kyu-yuk Lee en de Rus Dimitri Lobkov voor zich dulden. Groothuis werd negende op de 500 meter... en eindigde op de 1000 als tweede achter de Amerikaan Shawnee Davis.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 Zo heel, heel af en toe tussen radioprogramma's en televisieprogramma's en, en snabbels vooral. Door lees ik wel eens een boek. En nu sloeg ik deze week een boek open van uh, Sigmund Freud. Ik zeg zijn naam ongetwijfeld niet goed. En daar las ik toen in een heel even de hele interessante uitspraak. Die uitspraak gaf mij meteen inspiratie voor de show van vannacht. Want ik las een uitspraak van Freud en die ging als volgt. Grapjes zijn uitingen van seksuele en agressieve neigingen. Onderdrukte seksuele en agressieve neigingen. En toen dacht ik, weet je wat? Dit wordt het thema van je zaterdagavond. We gaan het hebben over humor en seks. Wat hebben die twee met elkaar te maken? En is het sexy als een man grappig is? En geldt het dan ook voor een vrouw die grappig is? Is die ook heel sexy? Of is dat dan gewoon alleen maar een grappige vrouw? Nou, ik... Uh... Zo'n onderwerp dat ik niet alleen aan kan. Hoeft gelukkig ook niet. Want ik heb een ontzettend goede en fijne gast. Hij is nog niet binnen. Hij kan elk moment binnenkomen. Maar ik denk dat het ontzettend leuk wordt. Elke week kan je van hem genieten. Want hij schrijft uh, de column voor ons. De column waar we je mee verblijden in het laatste uur van lust. Tim Hofman, mijn collega bij 24-7. Ook een fantastisch schrijver. Hele grappige. Nou ja, comedian mag ik niet zeggen. Want hij staat niet op een podium grappen te verkopen. Maar hij zou het wel kunnen. En we doen natuurlijk het programma 24-7 samen. Elke maandag en vrijdagavond om 10 over elf op Nederland 3. Ik vind hem een van de grappigste gasten in Hilversum, Dus ik dacht, ik ga met onze huiskolumnist praten over seks en humor. En wat die twee met elkaar te maken hebben. Maar ik wil er natuurlijk ook weten, dat is heel belangrijk, van jou. Is het, is het aantrekkelijk als iemand heel grappig is? 0800 116. Zeg je nou goed 1121. Nou weet ik maar eigenlijk niet meer nu 800 1121. Je kan ook even SMSen. Doe dat naar 9090. Tik 90. het wordt je lust in een spatie en dan of je vindt dat uh, humor aantrekkelijk maakt. Nou je kan niet een show maken over humor zonder niet hele grappige fragmenten van hele grappige comedians te laten horen. Ik heb een fragmentje van de man die we later in de show ook even gaan bellen. Je kent hem van allerlei uh, mooie shows die hij heeft gemaakt over zijn roots, over uh, zijn, zijn zijn komst naar Nederland en hoe je dat dan ervaart als gekke Antojaan. Maar je kent hem misschien vooral van zijn eigen televisieshow. De Dino Show op uh, de NTR. En uh, ja, hij praat graag over vrouwen. Oké, oké, oké. vrouw wil vanavond naar huis met een Caribische man. Wie wil naar huis? Wacht, wacht, wacht. Niet allemaal tegelijk. Ik wil vanavond een witte vrouw. Ja, ik had vorige keer een zwarte vrouw. Uh, naar voren gehaald. En ze staat voor de deur. En ze willen nu al aan En de kind is niet eens om mee. Nee, serieus, bouwen je, Power. Let op, let op, let op. Goed, Jan Dino, dus later in de show. Even aan de telefoon. Maar de hele nacht bij mij in de studio. Hij komt net binnengelopen. Wat heeft hij een sexy outfit? Een gaatjeshemd. Een gaatjeshemd. Nee, ja. nee hoor, je bent gewoon hartstikke netjes <laughs> gekleed voor de zaterdag. Tim Hofman, mijn lieve collega bij uh, 24-7, uh, columnist van deze show. En een grappige gozer. Bedankt. Ja. Dus aantrekkelijk? Nou, dat is de vraag. Ben jij aantrekkelijker naarmate je grappiger bent? Ik, ik hoop het uh, te weten aan het eind van deze show. Nou, kijk mee op de webcam als je ook een duit in het zakje wilt doen. En bel dan. 0800-1121. Ik heb een plaatje over glimlachjes klaarstaan. Hoera. Van Charles Barkley. Smiling Faces. What did you do, what did you say, or did you walk, or did you run? Right. Oh see yeah. De sms'jes stromen binnen. Ja, natuurlijk is uh, dat grappig. Uh, is, het, is het aantrekkelijk als je grappig bent, Marieke uit Dongen. Natuurlijk is dat grappig. Kom ik hier langs, Marieke? Ja, om dat tegen ons te blijven zeggen ja. tijdens de show. Lieve Tim. Ja. Ik uh, noemde net al een aantal dingen. Ik ben vast ook dingen vergeten. Je maakt uh, televisie voor 101 TV. Mm -hmm. Je doet het voor BNN, 24/7. Ja. Je schrijft de column voor deze show. Ja. Met Wanne alle liefde. Ja, met heel veel liefde. dat is altijd een hele grappige column. Als ik dat zo mag zeggen. Grappig en inzichtelijk. Hè, ook inhoudelijk. Maar ik vraag me dan zo af, Ik vind jou een grappige gozer. Wanneer ontdek je dat bij jezelf? Dat je denkt. Wacht even. Wacht even. Ik vind ik leuk om iets mee te doen. Grappen maken. Uh, grap, nou, maar ik, ik, ik, ik weet niet of ik. Een, ja, ik ben wel een grappenmaker, denk ik. Heb ik ontdekt? Um, op verjaardagen. Ik ben op een gegeven moment gaan leven voor het verhaal op verjaardagen. Nee. Ja, echt. Dat ik dacht. Weet je, dan bijvoorbeeld. Toen dacht ik, ja, laat ik, laat ik deze snelweg inderdaad gewoon overrennen. Dan heb ik een leuk verhaal voor op een verjaardag. Dus echte ja, acties, zodat je ja. dacht, dat kan ik dan later terugtellen. En dan ging ik op verjaardag ging dingen vertellen. Ik ben, ik was, toen ik 15 was, was ik al een foute oom. Um, um, en toen dacht ik, ja, ik vind dit wel heel fijn. Okay. Um, nooit mee gedaan, maar nu... Uh, nu komt het dan tot ja. wasdom. Ja. Goed, neem eens even mee naar zo'n verjaardag. Dan, heb je, dan, dan zijn we met z'n allen op een verjaardag... En dan is dat nu Tim die even zo'n moment pakt. Want die is namelijk, die heeft eerder deze week zijn leven gewaagd... want die dacht, ik ga een snelweg overrennen. Hoe vertel je dat dan? Hoe vertel, nou, nou ik, heb altijd, ik ben meestal met mijn beste vriend... dat is al een jaar of uh, twaalf, mijn beste vriend, Leon. En die, dan, dan, we geven hem aan elkaar voor. Hij kan er ook wat van. En dan, um, en dan is het eigenlijk een 1 tje, constant. Maar ik ben wel iemand die gaat staan... en heel erg wild met zijn armen en zijn stem omhoog. En dan ga ik vertellen hoe ongelooflijk grappig dat moment wel niet was. En, en wat... hoe open je dan? Je zegt, soms krijg je hem aangetikt van Leo, maar hoe open je dan? Um, ja, ik begin meestal, maar dat is altijd, ik lach heel hard op mezelf vaak. Oké, okay. zo open. En daar zich. begin ik mee. Oké, okay. <laughs> lach zelf over een tim. Ja. Op, op, volume open en gaan. Ja, volume open en gaan. Ja, ja, waarom doe je dat? Wat is daar lekker aan? Dan ben je het middelpunt, iedereen lacht om jouw grap, als het goed dus jij lacht zelf heel hard. Nou. En waarom is dat dan lekker? Terwijl je ook de lekker M&M's aan het doen bent ja, op de radio. Kan, allemaal. kan allemaal. Ik denk dat ik vroeger gepest ben en dus iets misgelopen heb. Nee, dit geloof ik niet hoor. <laughs> dit, is, dit is echt zo'n open winstje verhaal. En toen moest je huilen, maar toen ontdekte je je kracht... en je kracht was lachen. Like nee, het nee, ik, ik, gaat me niet zo om de aandacht hoor. Ik vind het heel leuk om een verhaal te vertellen. Als het tegen een muur is, vind ik ook goed. Oké. Okay. Dat, dat okay. um, ja. Maar vrouwen vinden dat aantrekkelijk. De sms'jes komen binnen. Ja, humor is inderdaad fucking sexy. Komt er nu even binnen. Anna, dankjewel Anna. Wat is er, leg mij eens uit, wat jij ervan merkt dat vrouwen humor sexy vinden? Niks. Nee, maar ik en merk jij niet niks. Maar, ja, nee, echt niet. Nee, maar, ik, waarschijnlijk dat <laughs> ik al bijna zeven jaar een vriendin heb. Um, nee, maar wat, wat wel zo is, is dat ik vrouwen met humor... Dit echt, dat vind ik echt het waarschijnlijk het meest aantrekkelijk wat er is. Echt waar? Ja, ja ik kan vreselijk om mijn meisje lachen. En dat vind ik een hele preek. Ja, dat vind ik... Uh... Ja, ik denk dat heel veel mannen luisteren en denken, ja, dat is wel waar. Ja. Ik denk dat er ook heel veel mannen luisteren die denken... nou, vind ik een man niet zo belangrijk omdat nee? dat ik op mijn vrouw moet lachen. Als ze maar, maar een lekker dier is. Nou, laat hem bellen. Wij gaan in discussie. <lacht> 0800 1121. In Boyd's Bar is dit een discussie die, uh, die gaande is. Arco, onze collega bij 247, die ook vaak in boys Bar zit, is het met een je eens. Maar Olaf, Edwin, Dexter, Jenny en Fiep... die denken er toch een puutje anders over. Boyd's Bar. En seks? Ja, wie ja, weet er een mop? Oh, een mop een... vertellen in bed. Ja, oh, dat kan oh. echt niet. Of iemand versieren met een mop. Dat lijkt me ook heel die knap. Er zitten drie hoedjes aan de bar. Ja. <laughs> oh, daar komt ie. Er zitten drie hoedjes aan de bar en uh, zegt de ene vol trots... Ik kan een hele biljartbal in mijn kut houden. Dus nou, ploep, gaat er een. Volgende, ik kan er twee in mijn kut houden. Ploep, twee. Ik begin die derde zo hard te lachen en zakt zo over de kruk heen. <laughs> <laughs> nou ben ik geil. <laughs> ja. Nee, ik vind niks... Niks minder gaal dan, dan, dan, dan, dan lachen. Lachen en humor ja. vind ik echt totaal niet gaal. Maar ik vind juist iemand die zichzelf heel erg serieus neemt... Dus ook als het om seks gaat, dat je gewoon niet kan lachen... dat je daar bloedserieus in staat, vind ik ook weer heel erg onsexy. Ja, Ik ja. ja, vind humor wel heel sexy. Ik vind humor heel sexy. Hebben jullie de vriendin van Jan-Jaap ja. Jaap van der Wal wel eens gezien? De, dat vriendin... is echt het ultieme bewijs dat humor ontzettende aantrekkingskracht heeft. Well, is dat lekker? Ja, echt heel lekker. Nee. Ja. niet. Ja, echt bloedstolen. Ja, maar... Nee, nee. Ik, ik vind humor echt, uh, ik word er niet uh, heel erg uh, gewonnen van. Ik word er onzeker van als het er totaal niet is. Nee, ja, maar... Ja, dat snap ik ook. Van mij. Van jou, <laughs> ja. Maar Eddie heeft jouw vriend geen humor? Jawel, wel humor, maar weet je, als... als, als... <laughs> Ja, maar weet je, het is wel zo dat, dat als, als je met elkaar gaat seksen of liefhebben. <laughs> weet je, het is wel een soort serious business. Ja, maar als er zoiets grappigs gebeurt, weet je, in de douche glijdt uit of zo, Ja, dan vind ik het ook wel echt, echt leuk om daar even om te moeten lachen met z'n tweeën. Ik vind een man met humor heel belangrijk. Voorbeeld, ik was in een, in een discotheek afgelopen week en daar had ik met een jongen gezoend en toen zei hij op een gegeven moment, toen keek hij me aan, toen zei hij, hij was uh, Engels, fuck you. <laughs> hij was Engels en hij keek me aan en hij zei, oh my god, it's true, you Dutch girls really can't kiss. En toen draaide hij zich om en toen liep hij weg en toen stond ik, nee joh, wat is er gebeurd? En toen, tien minuten later, toen kwam, die, heeft hij mij geobserveerd... ...kwam hij helemaal dubbel liggen <laughs> teruglopen. I was just kidding her. Hij ja, kon gewoon niemand anders vinden. <laughs> oh, dat is wel humor. Maar dan heb je weer met hem gezin. Ja, maar dat is toch heel aantrekkelijk, of niet dan? Ja. Dat is leuker dan dat iemand gewoon met je twee Maar dat, zegt, dat is gewoon oh, op, op, op een geld. leuke manier word je dan versierd. Ja, met humor. Ja. ja. Dat is heel belangrijk. Maar ik zei dat ik er niet gaal van word. Want jij werd, jij werd er niet geil van. Je vond het nee, maar me leuk. Je wordt van de humor niet geil, maar het, het, het is wel zo. Het, ik merk van, als, als ik niet met iemand kan lachen... dan is er tussen de geiligheid, wat echt geen constante is. heb je zo weinig te doen, hè? Want ja, hoe vaak kan je het hebben over de troskompas <lacht> En hoe lang je daar lid van bent? Weet ik niet. Ik citeer echt uit eigen werk. <lacht> <Ja>. <lacht> maar vinden jullie vrouwen met humor dan uh, aantrekkelijk? Voor mij is het wel dat als, er, als een vrouw echt veel humor heeft... dat er dan al meer een soort vriend-vriendinrelatie uh, op komt. Meer gewoon ja echt vriend op vriendschappelijke basis. Ja. Dus minder ja, gauw. Dus minder, dan wel minder gauw, ja. ja het, is, het is gewoon een onderdeel van heel veel karakter hebben heel veel persoonlijkheid hebben... heel veel schwung hebben. Dus ik denk als, als een vrouw er echt iets dik kan aanzetten bij een theatraal... dat kan heel leuk zijn, maar dat kan ook wel opwindend zijn. Want het, want het, geeft, het is gewoon een van de tekenen dat iemand zich kan laten gaan. Nee, misschien moet je gewoon ja. niet een, een, een altijd de humorist uit willen hangen, weet je wel? Je, misschien is het het beste om het gewoon af en toe uit te zetten. Ja. Is humor inderdaad een kwestie van karakter, Tim, zoals uh, Arco aangeeft? Nou... Even over wat anders wat Arco zei. Want Arco zei dat Jan-Jaap van der Wal het uh, toonbeeld was van dat humor voor mooie vrouwen zorgt. Maar <laughs> als ik iemand geen humor vind, hebben, is het Jan-Jaap van der Wal eigenlijk. Maar toch een bloedlekker wijf. Ja, dat wel. We zitten kijken naar de computer. Ja, is het een lekker ding? Ja, best een mooie ja? vrouw. Ja. Ja? Maar wat is dan, uh, nou ja, natuurlijk zijn goede karakter, maar wat is dan het geheim achter... Uh, die pracht van een liefdesrelatie. Als jij zegt hij is nou niet echt grappig. Nou Janja van der Waal heeft heel veel euro's verdiend. O, doekoe. Ja, gewoon, denk o, gewoon old school, ja. gewoon rustig doekoe. Volgende week bij lust. <laughs> ja, om te praten daarover. Hé, hey, een kwestie van karakter humor. Ja, denk ik wel. Wat denk jij? Ik denk het wel. Ik denk je moet een bepaalde soort zelfzekerheid hebben. Maar ook een bepaalde intelligentie om een hele leuke grap te maken. Die dan ook veel mensen tegelijk grappig vinden. Maar vind jij het aantrekkelijk? Ik vind het super aantrekkelijk. Ja, ja, echt? Ik heb echt... Maar seksueel? Of ja. omdat je denkt, van, oh, fijn mens? Nee, seksueel. Maar gewoon... Uh... Ja, ik heb echt... Um... Ik weet zeker van sommige mannen die ik nu... Oh mijn god, ja. Ik moet... Ja. Nee, nee, kom maar op. Ik nee, nee, nee, oh, okay. ik... nee. Misschien... Nou, toch wel. Ik had het vorige week ook. Ik weet zeker <laughs> dat, dat van sommige mannen die ik nu wel aantrekkelijk vind... Als dat droge, saaie mannen waren geweest, zonder een grijntje humor, dan, dan had ik ze niet eens gezien. Weet je wat mijn geheimen... Nou, ik... Nee, kom maar. Nee, nee, nee. Die, die luisteraar zit wie... nu en die denkt, kom, kom maar door. Weet je wie ik best wel aantrekkelijk vind? Ah. Guido Weijers. <lacht> en dat is geen grap. Nee. nee. nee. het zou wel een goede zijn geweest. Nee. Maar dat, ja. Waarom? Dat kan ik je niet precies nee? uitleggen. <lacht> Het is, het is iets magisch, maar ik denk, ja. Maar ik, bijvoorbeeld, zo iemand als Eddie Murphy. Ja. Heb je die oude shows van Eddie ja, Murphy? Maar die gezien? Zijn, die zijn en broers. Oh, die ja. komen uit de jaren tachtig. Die zijn nog steeds onwijs ja, grappig. Tijdlang. Daar staat gewoon een gast met een veel te strakke leren broek. Wel een goed kontje erin. Ja. En die is gewoon super aantrekkelijk. Je ziet gewoon tijdens de show dat hij ook wel weet. dat hij daarna een lekker wijf moet oppikken. Het, het, het, het is, ik denk. Um... Uh, onbereikbaarheid. Want kijk, daar gaat het bij Eddie Murphy, maar dat is ook bij hans Steven. Iedereen weet, hans Steven heeft altijd vrouwen. Want ja. hans Steven is niet te pakken. En ik denk, ik, ik heb niet te idee, pakken, wat bedoel je nou? Nou, hans Steven is natuurlijk, en dat, dat is ook zijn grote. Als ik kijk naar, naar humor, kijk, we, we, we, we doen net alsof ik uh, beroepslobber ben, ben ik niet. Maar, nee. maar, maar Hans wel. En hans, ja. Als Hans op het podium staat, dan, dan kan je er niet bij. Weet je waar hij laat ook niks van zichzelf zien. Alleen maar, alleen maar, alleen maar grap, lol en, en dat harde. En ik heb wel het idee dat, dat vrouwen dat toch stiekem wel interessant vinden. Hoor. waarom? Duik even met ons in ja, de psyche van een vrouw. Ik weet niet, waarom laat een vrouw dat... bellen en, en het mij uitleggen. Ja, nou... Hoe komt het toch dat wij vrouwen mannen met humor ontzettend leuk vinden? 0800 1121 0800 1121 SMS mag naar 9090. Tik het woordje lust in een spatie en dan het antwoord op hoe dat komt. En mannen geldt het andersom ook. In Boyd's bar kwam voorbij. Nee, als een vrouw te grappig is, dan eindigen we in de vriendenhoek in plaats van in de relatie of de hete sekshoek. Hoe komt dat dan? 0800-1121. Een vrouw waar veel grappen over worden gemaakt... maar ik zou het niet durven, want ze is mijn nummer 1. Beyoncé, If I Were a Boy. If I Were a Boy He's been just for a day I'd roll out of bed in the morning And throw on what I wanted and go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 I'm <laughs> you. myself up just a boy you don't understand Seks en humor. Hoe goed gaan die twee samen? Hebben ze überhaupt iets met elkaar te maken? En is soms het ene nodig om het andere te hebben? Daar praten we vannacht over in Lust. En met wie beter daarover te kletsen dan onze eigen huisseksologe Wil Berghuis. Hoi Wil, goeienacht. Hoi, goeienacht. Wil, seks en humor. Als ik dat zeg, seks en humor. Dan is de eerste associatie die bij jou opkomt? Ja, voor mij werkt dat fantastisch. Maar ja? niet voor iedereen. Ja. Oké, okay, je zegt ja. voor jou fantastisch, niet voor iedereen. Waarom voor ja. jou wel? Ja, ik, ik hou van een beetje humor, ook tijdens het vrije. Ja, dat vind ik heel prettig. Maar ja, degene met wie je vrijt, die moet dat natuurlijk ook hebben. En dat, dat verschilt nog wel eens. Daar heb ik wel eens wisselende ervaringen mee. Dus het is niet voor iedereen even leuk. Je zegt nu, het is heel prettig als er een beetje humor, een beetje luchtigheid tussen ja. de lakens is. Waarom is dat prettig? Nou ja, ik vind dat eigenlijk bij alles. Zeker, want seks kan soms zo serieus zijn. Hè? Kijk maar, eens, als je pornofilms kijkt... Dan, uh, dan wordt daar helemaal niet in gelachen. Hè? Nee. Het is bloed, serieus. En, uh, nou ja, zo kun je seks natuurlijk benaderen. Maar uh, ik denk met heel veel dingen dat het heel goed is... om, uh, om er ook een beetje humor uh, bij te gebruiken. Ik, uh, ik zie natuurlijk regelmatig mensen... die allerlei nare dingen hebben meegemaakt. En ik vind humor, ook in de, in de therapiekamer... vind ik een fantastisch middel. Dus uh, ja... Ik denk ook bij seks, je moet het niet allemaal te, te, te moeilijk maken en niet te zwaar maken, maar uh, gooi er ook eens een grapje in. Dat breekt dat, toch een beetje het ijs. Dat, dat advies geef je ook wel eens als er een stel bij jou ja. op de bank zit uh, ja. uh, die, die iets van seksuele problemen heeft. Ja. Ja. Ja. Meestal moeilijk, probeer ik dat. ja, dat is heel moeilijk, want het moet een beetje bij je passen. Hè? Ja. Je hebt mensen die echt totaal gespeend zijn van elk gevoel voor humor. Hm. Die kom ik ook nog wel eens tegen. En ja, dat vind ik ook wel lastig. En uh, zeker omdat ik humor best veel gebruik. En, uh, en ja, je lacht natuurlijk altijd hartstikke om je eigen grapjes. Maar <laughs> ik, me ik, ik ook, merk dat, dat ik dat ik soms beste een klik heb uh, met mensen uh, als het gaat om humor. Van ja, dat breekt even het ijs. Dat haalt even de zwaarte van de problematiek af. Ja. En uh, ja, laten we eerlijk zijn, uh, seks ja, ik bedoel. Uh, we proberen er toch allemaal het beste van te maken... en ook heel erg van te genieten. Maar er wil natuurlijk ook wel eens wat misgaan... en dat je, je daar onzeker over kan voelen. En als je er dan een grapje over kunt maken... dan, dan kan dat uh, toch uh, ja, de zwaarte er een beetje afhalen. Maar dan vind ik het wel leuk, Wil. Um, um, uh, jij zegt, enerzijds is het goed omdat je onzekerheid... wat minder onzeker kan laten voelen als je lekker grapjes kan maken. Mm -hmm. Maar je moet natuurlijk ook niet de verkeerde grappen maken. Want anders kan het toch zomaar zijn dat je met een, een verkeerd geplaatste grap... Net even dat pijnpunt van ja. onzekerheid aanraakt. Wat zijn de do's en don'ts? Als je grappig wil zijn tussen de lakens om het ijs te breken. <laughs> wat zeg ja, nou, jij... Dat... Goh, nou, als ik daar toch het antwoord op wist. is Het heel moeilijk om daar iets algemeens over te zeggen. Want jouw ja, gevoel voor humor is heel persoonlijk. Ja. En wat, je, wat de een als heel grappig kan ervaren. En dus, uh, dat, dat vindt de ander weer helemaal niet leuk. Nee, dus maar het, de... ik denk, wat adviseer alle... jij zo'n man die dan, of zo'n vrouw... die Of een stel dat bij jou... Uh, uh, op de bank zit en dat daar een beetje mee gaat experimenteren. Een beetje dat lossig. Oké, okay, het hoeft allemaal niet zo serieus. Nee. Wat, wat, wat moet je in elk geval niet doen? Nou, ik denk niet dat je iemand, iemand kwetsbare plek... het is wel fijn als je, als je dat een beetje laat. Hè? Dus als je weet dat iemand heel erg gevoelig is... vrouwen bijvoorbeeld heel erg gevoelig voor hun gewicht... Hè? Dat, dat er dan een man is die zegt van... nou, niet te veel bewegen, want dan zak je door het bed. Weet je wel, als je ja. zoiets... Ik noem maar dat wel. zou niet heel grappig zijn. Nee, dat, ik denk niet dat veel vrouwen dat leuk vinden. Dus je moet een beetje voorzichtig zijn met elkaars uh, hele kwetsbare kanten. Ja, en dat is tegelijkertijd ook heel lastig. En zeker tijdens het vrije. Want ja, daar word je wel mee geconfronteerd natuurlijk. Hè, met die kwetsbaarheid. Want als je vrij is, dan ben je bloot. En dan ben je natuurlijk verschrikkelijk kwetsbaar. En je hoopt allemaal dat je het goed doet. En als er dan iemand daar een grapje over gaat maken, terwijl je dat zelf helemaal niet zo uh, kunt opvatten. Ja, dan, dan kan het natuurlijk helemaal de verkeerde kant opslaan. Dus, ja. Ja, ik denk wel dat je uh, wel eerst elkaar een beetje moet kennen van... hé, hey, hoe, hoe zit dat met dat gevoel voor humor? Hebben we dat een beetje hetzelfde? Hè? En dan, dan gaat het makkelijker. Dan kan je daar ook makkelijker grapjes over maken. Ik heb dat wel eens fout gedaan, hoor. Dat ik dacht... Uh, uh, nou, ik ga dan nu iets heel grappigs zeggen... om inderdaad ja. een beetje het ijs te breken. Ja. Ik vind het heel grappig. Ik heb zelf ook... Uh, een buikje. En ik vind het best wel grappig om... zeg maar buikjesgrappen te maken. Ik, omdat ja. ik het vind, ik heb hem ook. Dus haha, dat is dan zelfs wat. Maar ik heb in het verleden, niet niet in mijn huidige relatie... maar heb ik het wel eens wel... daarmee echt de sfeer ook verknald. Verk ja. ja. Omdat het dan in één keer in plaats van... Uh, twee mondhoeken die omhoog zouden moeten gaan... ging er een wenkbrauw omhoog. Ja, en er kwam liefde. er een beetje zo'n zo fronzende blik op me af van... luister piep, wat zeg je nu in godsnaam? En toen, <laughs> en toen brokkelde die fijne sfeer... Die brokkelde, die brokkelde in een af. Ja, dan voel jij wel van... oh, oh ja, die, ja. dit had ik niet moeten doen. He, dus, uh, en van tevoren dacht je waarschijnlijk... van, nou, dat kan ik wel. Ja, ja. toen heb ik daarna bedacht... weet je wat? Gewoon naar jezelf toetrekken, die humor. Ik doe dan maar zelfspotgrappen. Ja. Maar weet maar. je wat ik daar dan weer van merkte? Dat mm -hmm. is typisch Nederland. Want ik zeg maar wat, Amerikanen of zo, of, die, die zijn dan weer minder met de zelf, haha, ik heb cellulitis. Wat de, ooit dat, dat befaamde moment van Carice van Houten, die op een Amerikaanse filmset zei, oh nee, zo wil ik niet staan als grap, want anders ziet men mijn cellulitis. Dat vinden wij in Nederland heel grappig, haha, een vrouw die zich ja. niet te serieus neemt. Ja. Maar uh, dat vonden ze op die Amerikaanse filmset van, oh my god, heb je gehoord wat ze daar net zei. Die begrepen totaal niet dat het zelfspot nee. ding dan leuk nee. moest zijn. Dus het is, het is, een, het is een aftasten. Ja, dat is het ook. En en dan kan dus ook per cultuur kan dat verschillen. Eh, uh, ja, de Belgische humor kan weer heel anders zijn dan de Nederlandse humor. Mm -hmm. eh, dus uh, ja, hiervoor moet je elkaar wel een beetje kennen. Dus dan wil je op dat uh, gebied begeven. En anders hou ik het vooral een beetje algemeen. <laughs> dus, uh, ja. ja is een beetje voorzichtig daarmee en, en begin ik denk wel uh, dat je bij mannen ook niet te veel over de grootte van hun penisschapjes moet maken want uh, ik weet uh, dat dat een heel gevoelig onderwerp is dus, over het uh... algemeen vrij gevoelig oké okay. en als we zeggen want er zitten uh, mensen te luisteren die misschien uh, of, of vanavond uh, of morgenavond of volgende week ergens voor het eerst op date gaan met iemand mm -hmm. die horen nu deze show denken, oké okay, humor humor humor ja yeah. Liever, liever een tikje terug of, of extra aandikken voor zo'n eerste date... of de eerste keer dat je met elkaar in bed belandt? Nou, ik zou, ik zou er nog even heel voorzichtig mee zijn. Okay. Eerst elkaar even wat beter leren kennen en kijken van... ja, is dat iemand die daar wel een beetje op gelijk niveau met mij zit? Die, die begrijpt wat ik bedoel. Want dat is wel belangrijk, dat je, dat je wel de boodschap die je brengt... dat die ook goed overkomt. Want anders is je eerste date gelijk je laatste date. Ja, dat zou jammer zijn. Wil, ik denk dat we uh, de grote vraag uh, de wereld in moeten slingeren, namelijk humor tussen ja. de lakens. Nee of ja. Wat vind jij thuis op de bank of in bed of in de auto of waar je bent? Humor tussen de lakens. Moet je dat aangaan? of moet je daar ver weg van blijven? 0800 1121. 0800 1121. SMS mag. Dat doe je naar 9090. Hoe werkt dat? Nou, je tikt het woordje lust in. Laat een spatie open. En dan of er humor tussen de lakens moet zijn. Ja of nee. Wat jij ervan vindt. Lieve Wil. Ja. Straks mogen we weer hè? over, ja, over Anderhalf uur. Dan heb ik een luisteraarsvraag voor je. Ik uh, blijf ervoor wakker. Helemaal goed. Fijn. Ja. Dank je wel. Tot zo. Oké. Doeg.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 put out the baby we put out the Oh lekker. Wat is het toch sexy hè? Ja. Ze klinkt ook sexy. Maar ja, nou, ik vind het sexy eruit zien dat ze klinkt. Ja, oh ik vind die soort uh... Die soort rokerige, ik heb net twee cubaanse sigaren weggetikt, achtergestemd, vind ik wel heel sexy. Maar nu klonk ze laatst wel een beetje als een man, hè? Bij uh, Saturday Night Live. Oh. Ja, werd het, daar worden dan vervolgens heel veel grapjes over gemaakt. Dat was niet oké, okay, was nee, dat? Nee, nee, nee, nee. En dan moet je wel een dikke huid hebben om die grapjes over jezelf te kunnen weerstaan. Had mm. zij volgens mij niet zo. Nee. Maar ja. Leuk bruggetje naar humor. Ja, ik denk, we hebben het over humor. <laughs> ik pak dan gewoon een heel slecht optreden van de artiest die we net hoorden. En dan... Makkelijk scoren. Ben je er in één keer gaan. weer. Hey. Dan ben je er in één keer weer. Tim, ik weet, uh, ja. ik weet, en de vaste luisteraar weet dat ook... dat jij al een tijdje een relatie hebt, hè? Ja, ja? ja uh, dik zes en half jaar. Zes en half jaar. Ja. Hebben jullie uh, humoristische momenten tussen de lakens? Uh, ja, hoor. Ja? Ja, nee, niet, niet altijd. Het is niet dat het altijd lachen, gierig, bullen, ha, ha, ha. Maar... maar... Ja, maar ik kan heel erg goed lachen met mijn meisje. En ook dan. Als het, als het lachen, is, is het lachen. En, en het werkt voor mij heel goed. Ze is heel grappig. Ja, ja geestig. Ze is geestig. Ja. Nou, volgens Ben zijn er niet eens vrouwen op aarde die humor hebben. Ze ben. lachen wel, maar ze hebben niet echt humor. Ben, goedenacht. Hoi, goeiedag. Hoi ben. ben. Ben Salada. Uh, nou, het is inderdaad waar. Ik durf die stelling wel uh, aan. Ik, ik denk dat, dat ik gewoon een hele ouderwetse jongen ben, een hele ouderwetse man. Hoe ja? oud ben je? En die weten gewoon allemaal dat vrouwen dus geen gevoel voor humor hebben. Maar, maar, maar Ben, hoe oud ben je? Ik ben 52. 52, ja. ja. En ik heb in de afgelopen twintig jaar heb ik twee meisjes gezien waarvan ik zeg van, oké, okay, die zijn geestig en die zijn grappig. Ik ken tientallen vrouwen. Ik heb er ook best wel een paar gehad. En ze zijn alleen maar, uh, ze lachen om te pleasen. Maar het is nooit grappig wat ze doen. Want ze zeggen van, ja, ik was vanmorgen bij de groenteboer. <laughs> ik heb vanmorgen de buurman gezien. Hij was in dus zijn auto. <laughs> ze okay, zitten maar... Als jij een vrouw spreekt binnen ik... vijf, binnen drie zinnen die ze spreekt, is het hihihi ha ha ha. En het is nooit, heeft het in de verte iets met humor te maken. Ze doen alleen maar omdat ze, nou, ze kleden zich mooi aan en ze hebben een smaar op hun gezicht. En dat is een zogenaamd humor. Dat is helemaal geen humor. Heb je het al bij geen, jezelf gezocht, geen Ben? Geen vrouwen die grappig zijn. Nauwelijks. Ja, maar, ben, maar inderdaad, Tim vraagt: heb je het bij jezelf zo? Het kan ook zijn dat het ja. de vrouwen zijn waar jij mee omgaat. Ja, misschien niet. Ik geen man, arbeid, man, ken er tientallen en dat zijn allemaal verschillende. En ze hebben gewoon, ik weet gewoon als man, als jongen. Vrouwen, dat weet gewoon iedere man. Vrouwen hebben geen gevoel voor hun Oké, okay, maar hoe komt dat? Ik ben het natuurlijk niet met je eens. Nee. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe jij denkt dat dat komt. Dat mensen met een vagina niet grappig zijn. Nou. Ik denk dat het, dat het een manier, het is een maniertje gewoon. Ze lachen wel en daarom denken mensen dat ze humor hebben, maar ze hebben het niet. Het is gewoon hetzelfde als dat ze make-up op doen. Dus het is hetzelfde, ze doen make-up op en dan zijn ze mooier, dus anders in werkelijkheid zijn. En dan gaan ze ook nog erbij lachen en dan denken ze dat, dat, mensen, dat, dat ze ook nog aardig en leuk zijn. Ben. Maar vrouwen hebben gewoon geen gevoel voor humor, die maar, zijn er niet. Ben. Net zo min als dat ze kunnen componeren. Maar, maar Ben. Ik heb een vrouwelijke componist gezien, vrouwen kunnen helemaal niet... Uh, Nee, Bach is een complete ja, eigenlijk... Stravinsky, maar vrouwen kunnen ja. ook geen muziek maken. Ben, maar wel wil... koken, hè, Ben? Ze zijn heel nou, goed in de, de keuken. Tel. Ik bedoel, ik ben een super fan van vrouwen. Ik bedoel, maar, maar, maar, Ben, ik wel, ik Ben, ben, ben even even. Als het ligt voor iemand, dan is het een vrouw. Maar ik heb geen jou. gevoel voor humor. Ben, heb jij gevoel voor humor? Dat denk ik zeker wel. Ja, jou. van schaal 1 uh, uh. e tot 10? Wat zeg jij? Schaal van 1 tot 10? Nou, ik denk dat het wel zeker rond de negen zit. Zeker nou. rond de negen. Ben, vertel ja, ja. jij, eens, vertel doe jij la, Laat jij mij eens lachen binnen, zeg, 20 seconden. Ik vind het ook leuk om te Scha lachen. 9 is hoog, hè? Ja, negen, negen is hoog. En dan, en dan is nee, het nee, bij mij, denk, moet ik het ik geen neppelachje zijn, hè? Kijk, weet je, ik hou ook helemaal niet van André van Duin, terwijl iedereen op zijn gat ligt. Ja, maar van nee, van nee, maar dat, dat is, André van Duin is een 7 min. Jij, jij geeft jezelf een 9. Tja, maar ik ga jou geen graf vertellen over zou ik dat doen. Nou, om, omdat ik best benieuwd ben of iemand die zo stellig is over humor en vrouwen geen humor... en die zichzelf een negen geeft op de schaal van humor 1 tot 10... denk nou. ik van nou, Ben, laat... Nee, maar laat... ik kan het je anders vertellen, weet je. Uh, het is ook zo, want er wordt naar humor gekeken wat, wat jij bent, zeg maar. Ik, ben, ik zeg nou Ben, en dan ga je tegen mij zeggen van... haha, geef mij eens een goede grap en dan lig ik onder de tafel. Dat ga je helemaal niet doen, want ik kan jou niet laten lachen. Want het is, het is situatiehumor. Ik heb een keertje in een vergadering toen... Uh, toen... Had ik een opmerking of zo, en iedereen die lachte zich dood. Ha, ha ha ha ha. Wat is die piek toch grappig altijd? Ik zeg, ja, maar ik ben heel, ik ben Piet niet, ik ben Ben. Oh ja, oh nou ja, dan was het eigenlijk toch bijna de infinie niet zo grappig. Weet je, het is gewoon, als André van Duin zegt Koe koekoeksklok, dan ligt iedereen onder zijn stoel. Maar als iemand anders zegt Ko koekoeksklok, dan lacht niemand gewoon. Het is met een meisje precies hetzelfde. Als een meisje jou wil versieren, dan kun je zeggen schoenveter en ze ligt onder de tafel. En als je je niet meer leuk vindt, dan lacht ze om niks met wat je zegt. Maar Ben, nou, wacht... ik ken grappige vrouwen. Wat zeg jij? Ik ken grappige vrouwen. Er zijn er ook een paar, natuurlijk ken ik er wel, maar die zijn niet gewoon echt Ik ken maar twee meisjes in de afgelopen twintig jaar, dertig. die gewoon uitgesproken geestig waren. En voor de rest zijn ze er niet. Ik noem er maar eens eentje op. Weet je wie ik leuk vind? De enige. Maar dat is, vrouwen hebben altijd een soort ondertoon. Iets wat moeilijk is. En wat, Annie M.G. Smith, Weet je, dat zou je toch wel een grappige vrouw kunnen noemen. Ja. Die heeft echt grappige dingen. En toch zit er altijd een soort moraal onder en er zit altijd gewoon een bijgedachte achter. Het is wel grappig, maar toch heeft het het net niet. Heb je een vrouw, Ben? Heb ik een vrouw? Ik heb er echt heel veel gehad op dit moment. Nee, maar, maar heb je een vrouw nu? Op dit moment niet, nee. Oh. Heeft dat te maken met deze stellige aanname? Of Zeker juist... weten van niet, nee, helemaal nee? niet. Want nee? ik heb met alle meisjes die ik, die ik ooit gehad heb, daar kun je onwijs mee lachen. Maar dat wil niet zeggen dat ze een gevoel voor humor hebben. Dat hebben zij niet. Neem een bijvoorbeeld iemand als een John Cleese... Nou, daar, daar, die kan van alles nog wat doen en je ligt onder de tafel van het lachen. Maar er is geen vrouw die hem dat ooit na kan doen. Die bestaan gewoon niet. Nou... Welke wel ik leuk vind, die, ik, ik, ik moet natuurlijk altijd wel een vrouw zeggen die wel grappig is. Katinka Polderman, die vind ik wel grappig. Maar die heeft ook trouwens een heel leuk nummer, dat mag je dan zoeken. Ja, die hebben we die, wel eens gedraaid. Die, een paar uit. pijpen ja, ja, we ja, hebben, we we hebben seks, seks en humor. Nou, maar die heeft ook altijd toch een beetje een, toch een, een soort moeilijke ondertoon van ja, oké, okay, je lacht wel en... Maar ik, ik blijf gewoon erbij van. Vrouwen hebben in principe geen gevoel voor humor. Ben, ik denk dat er veel mensen zijn die uh, jou willen tegenspreken. En misschien ook wel mensen die je willen bijvallen. En dat kan allemaal op nul Dat kan helemaal 800. niet hoor. Ja, maar, ja, maar Iedereen dat... mag mij tegenspreken. Want uh, daar ben ik heel da Dat vind voor. je ook prettig, hè? Ja. Volgens mij gedij jij vooral bij het gevecht. En vind je het een beetje saai als mensen het nou met je eens zouden zijn. Nou, ik vind dat iedereen ja, anders dan sta ik stil. Ik bedoel, iedereen moet ja, ze kunnen wel gaan schrijven, vind ik wel. Ja. Nou, 0800 1121 0800 1121. Maar ik Mocht vind jou wel leuk, hoor, nou, nou, gelukkig mijn leven heeft zin, Ben, als <laughs> ja. je dat zegt. Dat klinkt je ook jong, Ben. Ja. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Dag. Goed, er mag dus gebeld worden naar Ben 0800 en Je belt eigenlijk naar ons, maar je reageert dan op Ben met zijn stellige aanname. Vrouwen hebben absoluut <lacht> geen humor. Nou, Tim, die moet omlachen. lachen. Je mag ook sms'en. Als je geen zin hebt om te bellen, doe dat naar 9090. Tik het woordje lust in, een spatie. En dan een reactie op Ben's uh, ja, stelling. Vrouwen hebben geen humor. Tim, even tussen jou maar, ja. want we hebben zo geluisterd naar Ben... Die vindt het dus heerlijk als hij tegengas krijgt. Ja. Duidelijk, die is er ook een beetje op uit. Maar wat, wat voor gevoel, gevoel krijg jij erbij? Bij Ben? Ja. Ja, ik weet niet. Ben van 52, die al zoveel vrouwen had. En een schaal van 1 tot 9. Ik wil hem graag ontmoeten, Ben. Jawel, hè? je ja, kan of een ja. held worden, of... Uh... Nou, ja, heel intrigerend als iemand zo vol van zichzelf is... op gevoel van... Ja, vlak van humor. Kom maar door, Ben. Ja. Nee. Ben, mocht je, nou zit je zitten, niet? Ja, mocht je nou zitten en mocht je nou in één een, een vreselijk goede grap te binnen schieten. Wij zijn niet je kantoorcollega's, maar we hebben je nu toch een beetje ja. leren kennen. Wij staan eigenlijk wel open voor jouw humor. Bel dan nog even terug. Piet. <laughs> Oké. Okay. Piet Villy. Hebben Piet we Philly. echt klaarstaan? Piet Villy. Ja. Oh. Je wist het. Je voelde ja. het. heb je ons toch nog laten lachen, Ben. Ja, Piet fantastisch. Leuk dat je belde, Ben. Alle reacties en meningen zijn welkom bij Lust. Dat weet je. Piet Piet Villy.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 net Stellige Ben, een lieve luisteraar aan de lijn. En die vertelde dat hij geen enkele vrouw echt grappig vindt. Geen enkele vrouw heeft echt humor. En toen zei ik al tegen Stellige Ben, daar komen natuurlijk reacties op. Mustafa, goeienacht. Hallo, goeienacht. Hi, Hi Mustafa. Mustafa. Ik ben het totaal niet mee eens. Nee? Ben? Nee. Vrouwen zijn super grappig. Ze zijn super grappig. Ik ben het niet met Ben eens, maar ik vind het wel grappig. Je, <laughs> je, vond, je vond Ben wel grappig. Wat vond je grappig? Wij vonden Ben ook grappig, ja. hè Tim? Ja, ik uh, lach nog. Ja. Ja, <laughs> Van de ja, dat vond je ja. grappig. De manier waarop hij denkt. En wat vond je daar dan grappig aan? De manier waarop hij dat vertelt en wat hij dan eigenlijk over vrouwen denkt? Nou, ja, niet direct uh, als een grappig persoon, maar ik, dat, uh, ik zag het als een grappig dat er geen enkele vrouw grappig is. Dat vrouwen geen humeur hebben. Nee. Elke, elke persoon in de wereld heeft meer. Ongeafwet is, alleen maar hoe je het opneemt opvat. Op, opvast. Ja, ja. Moet je soms ook wat meer moeite doen om achter iemands humor te komen? Denk oh, nee. je? Het is nee, er gewoon niet. altijd. Klopt iedereen alleen maar. Elke persoon vertelt op zijn eigen manier. Ja, Tim, heeft iedereen humor op zijn eigen manier? Uh, ik denk dat je dat heel uh, goed verwoord hebt, ja. Iedereen. Heeft, heb jij, Heb jij zelf uh, humor op, op, een, op een manier? <laughs> dat is mijn favoriete. Ik hou van lachen. Ja? In, uh, Waarom? Vaak is dat ook tijdens een serieuze gesprek maar, maar dat je. Maar ook in dat... bed? Lach jij ook in bed? Je, of, of niet? In bed niet. In bed nee, niet. Daar ben ik heel serieus in. Ja? <laughs> ja? Dan is het echt <laughs> pokerfeest en ga met die banaan. Ik zou heel graag in bed willen lachen, maar mijn partner niet. <laughs> nee? Heb je, oh, nee. Je, hebt een hele, je hebt een hele serieuze vrouw. Kijk, die niet wil lachen. Maar. Soms proberen we tijdens een bed uh, een grapje te maken of je doet het voor grapjes. <laughs> Wat doe je voor de grap zo? Hoe is dat? Om het spel te kunnen breken. Ah. Wat doe je dan? Wat doe je? Nou, uh, niet echt een scheetje laten of zo, maar gewoon helemaal aan met, uh, uh, met je mond of zo. Uh, ja, alsof, alsof iedereen laat vliegen. <laughs> ja. Zo. Nou, ik pff. moet Jum, er wel allemaal ja. hè. Ik weet niet. Ja, ik weet het niet. moesten. Ik ga het proberen morgen. Ja, maar uh, ja. doe het eens Volk voor hoe is het ongeveer. Ja, dan ben je al heel lekker bezig. <laughs> ja, ja, ja. En dan op een gegeven moment doe je voor de Dan is het heel stil. Ja? Een kalmte. Een mm -hmm. moment van rust, dan doe je... Haha, oké. Oké, Moestafa. Wat wow. fijn dat je even belde. Ja, alle luisteraars thuis, doe het vannacht. <laughs> ja. Als je een scharrel of een date hebt, doe het. Of als je al nou, 20 jaar getrouwd dat... bent, doe het dan ook. <laughs> dan Mustafa. hoop ik, die luisteraars niet tegen te komen. <laughs> nou ja, misschien... We kunnen er met z'n allen om lachen. Moestafa... Mag ik nog wat zeggen over vrouwen? Uh, ja, je mag nog één ding zeggen over vrouwen. Snel. Vrouwen moet je voelen. Moet je begrijpen. Als, oh. als je ze voelt, dan begrijpen ze helemaal gelijk. Dus je zegt, Ben zat gewoon niet echt op één golflengte met die vrouwen... en hij snapte ze gewoon niet. En daarom vond hij ze niet grappig. Ja, Ben kan 52 jaar, 21 jaar, uh, relatieervaring hebben. Maar dat uh, verklaart niks. Oké. Okay. Nee, daar ben ik met je eens. Mustafa, dank voor het bellen. Blijf lekker luisteren. Tot 4 uur vannacht praten we over humor... Tim, jij moet plassen, want je doet een raar nou, dansje. Ik ga even plassen, ja. Oké, okay, dan ga ik heel even bellen. Is goed. Okay, dag. dag. Lust. Saraya Groenhardt, Radio 1. Ik heb er wel eens over gefantaseerd dat ik ontzettend grappig zou zijn. En natuurlijk vind ik mezelf wel een beetje grappig. Maar ik denk: hoe tof is het als je avond na avond op een podium staat. en grappen vertelt. en de hele zaal ligt plat, de hele zaal ligt dubbel. En nadat je dan die show hebt gedaan. Hoe leuk is het als je dan vervolgens als comedian, want daar heb ik het over, aan de bar staat. En al die vrouwen willen het met je doen. Want ach, hij is zo grappig. Wat zal hij wel goed zijn in bed? Jandino, goeienacht. goeienacht. ja, ik, ik zat ook helemaal in je fantasie. Ik was echt. Uh... Jij ja, ging je met wow. mee? Ja, je hebt het wel mooi beschreven. Ja, maar ik, wow. ik fantaseer daar. Ik heb, ik heb zeg maar twee terugkerende fantasieën van goh, als ik als man geboren zou zijn. Wat zou ja. ik dan voor werk willen? En dan staat zeg maar, op één de voetballer. Dat is, want, want iedereen houdt van je. En op nummer twee staat die comedian. Want mijn god, wat vinden vrouwen grappige mannen sexy? Ja, oké. Okay. Ik, ik, uh, nou ja, ik, ik, nou, ik, ik denk wel dat het er... Uh, hoe zal ik het zeggen? Dat het Precies met ik je nu? Ja? ja, nee, dat het nu... Ik had het echt laatst over met iemand. Dat je ziet het zo goed gaat. Dat je toch wel een gegeven moment uh, uh, nu toegang krijgt tot bepaalde <laughs> deuren. Poenani's. Dat je heel lang in de rij moest staan. En vervolgens ben je net bij de portier en dan word je nog geweigerd. Dus <laughs> heb je het over deuren of heb je het over poenani's? Um, ik, heb het, ik, heb het, ik had het niet zozeer over poenani's. Als ik zeg deuren, bedoel ik deuren. Okay. Maar als je over poenani's praten. <laughs> waarschijnlijk als ik ervoor sta, ja. voor een ponanis dat het waarschijnlijk anders zal zijn nu. Als vier jaar Oké, okay, dan wil ik straks heel graag het verschil horen. Even, even, korte samenvatting. Jan Dino, uh, we kunnen jou kennen van fantastische theatershows die je hebt gemaakt. Comedy-shows. Je bent presentator van de Dino-show. Show die uh, weer gaat beginnen op, uh, op de NTR. Ja. Je bent zelfs even onderdeel van BNN's De Lama's geweest. Dus comedy zit eigenlijk gewoon in jouw aderen. Dat stroomt door je bloed. Grappig zijn, stroomt ja. door je bloed. En nu zeg je... Ik kan nu, omdat het zo goed gaat met mij en mijn comedy... kan ik uh, deuren in die ik vier jaar geleden niet in kon. En soms ook vrouwen, vrouwen geslachtdelen wow. in. Weet je, jij je... pakt mijn woorden en jij doet... Je, dit is echt scheidingmateriaal. Ik heb mijn vriendin van 16 jaar. Oh. Ja, want je ging in deuren. Ik heb een gehoord op de radio. <lacht> ik ging in deuren. Ik ben niemand aangeklopt. Oké, okay, oké. hypothetisch. Okay. Maar, maar <lacht> dingen, dingen worden makkelijker, uh, natuurlijk vanwege je succes... maar ook omdat vrouwen vinden grappige mannen sexy... Ja. Nou, ik weet niet, weet je, ik, ik, kan, nu, ik kan nu wel gaan presenteren dat het zo is. Want misschien hebben de vrouwen met wie ik gesproken heb, gewoon niet voor, vo gewoon echt gewoon alleen maar grappig om met mij te praten. En dan was ik in over ja, ze vinden me sexy. Ik wil niet zeggen dat dat zo is, maar ik weet wel dat een man met humor is toegankelijker voor een vrouw om te benaderen. Oké. Okay. Dus je, je toegankelijker is eigenlijk geen... Uh, er is, er is niet zoveel barrière eigenlijk. Of er is bijna geen barrière. Je kan met iemand praten. En onder de mom van een grap kan je uh, ja, losser zijn dan. Sommige vrouwen, mannen, kunnen dan losser zijn. En, maar vervolgens daartussen, omdat het dus ook geen kader of een barrière is... Um, is het weg naar het flirten veel makkelijker. En opeens okay. bevind je in dat flirting. Ik denk dat dat het eigenlijk is. Ofzo. Het is gewoon veel ma je dus... komt eerder makkelijker tot een kern zonder je ongemakkelijk te voelen. Oké, okay, dus met een grappige man omdat je je lekker op je gemak voelt, kan je daar eerder mee flirten. Kan je daar eerder grenzen mee gaan aftasten. Kan je eerder ja, spannende dingen mee gaan doen. Ja, okay. ja ik denk dat, dat het is. Ik weet ja. niet of het al resulteert in seks hoor. En, ik weet niet of, of, en uiteindelijk denk ik ook: ik weet niet of humor echt de, het beste ingrediënt is tijdens seks. Weet je, dus het is gewoon dat je eenmaal beter. Dus mensen moeten nou natuurlijk ook niet hun baan gaan opgeven en denken ik word comedian. Oh. Maar misschien dan ben je een gegeven moment de comedians, je bent eenmaal daar binnen, maar om naar moppen te gaan tappen tijdens het vrijpartij, weet ik ook niet dat dat veel de hoogtepunt leidt. Nee, dus, heb, je uh, eens, heb je er wel eens mee geëxperimenteerd? Nee, nee, je nee dan... ik heb niet tijdens, met mijn vriendin heb ik eventjes gewoon een grap, even materiaal ging testen. Nee, nee. <laughs> even geen trayouten. Nee, niet echt. <laughs> nee, nee, nee, misschien niet zo'n zo hele soort, niet zo'n hele skit, niet zo'n hele grap. Maar ja? misschien even een woordgrap. Dat had misschien wel gekund of ook niet. Ja, maar het kan zijn om de sfeer te breken. Maar ik heb, ik, wat ik net al zei, ik heb 16 jaar uh, relatie. Dus ja, ja geen meer woordgrappen. Ja, dan liggen we denk ik zo dubbel met de tweeën. Kijk, ja. ja dan goed. komt er niks meer van, uh, van die seks. Nee joh, echt waar. En ik ben dan. Er zit toch een commieze in, maar als ik eenmaal één grap heb gemaakt oh mijn God, dan en ik ga je door, lach, ja. ik ga gewoon door joh, ja, ik ja, ja, ja. ga gewoon Maar um, ga eens even terug in de tijd die 16 jaar geleden. Jij zag je vriendin, jij dacht ongetwijfeld, wat een ongelooflijk mooie vrouw. Ik weet zeker uh, dat je die humor hebt gebruikt om die eerste, het eerste contact met haar te leggen. Of is dat niet nee, zo gegaan? gaan, eigenlijk. Mijn vriendin heeft mij versierd, de eerste keer. Mijn vriendin heeft mij versierd, dus uh, die kwam met mij praten. Ik had eigenlijk, toen ik haar voor het eerst zag, ik, ze woonden bij mij in de buurt. Vonden we elkaar in de buurt, toen dacht ik gewoon van, het is zo'n onbereikbare meid. Het is zo'n mooie meid, die gaat met een andere gast, die of mooi is of uh, geld heeft. En ik was, toen destijds liep ik gewoon daaronder in mijn joggingbroek en mijn muts uh, schuin. En uh, mijn hoofd en uh, een schuin of zo. En, uh, dus ik was niet echt, maar zij vond blijkbaar mij wel grappig. En dat is dus uiteindelijk van, ja. wel. Zij, zij taggeven mij, maar ze heeft ook gezegd van, uh, dat het... Uh, dat ook was omdat ze me ook veel humor vond. Zeker. Dus dat het. Wel, hè? Het klopt, dat klopt Toch wel redelijk. Ja. Ja. Vind jij het ook belangrijk dat een vrouw waarmee je bent, nou, je hebt 16 jaar een relatie, maar ook mensen in je omgeving. Moeten vrouwen ook veel humor hebben? Om sexy te kunnen zijn? Ja, maar, ja, humor. Kijk, uh, uh, uh, ja, ja ze, mogen, ze moeten humor hebben. Maar ik zeg tegelijkertijd bij: een vrouw met humor die echt grappig is, is vaak niet echt knap. What? Nee, Hoe nee, maar... Dat? Nee, kijk, kijk, het punt is namelijk met humor is gewoon... Humor is eigenlijk lelijk durven te zijn. Okay, en uh, als je... Mooi. Je bent gewoon... Ja, het is gewoon... Je lacht zo'n persoon uit of toe of wat dan ook, maar... Het is gewoon lelijk durven te zijn. Dat is makkelijk voor een man. En een vrouw met mooi, een beetje mooie jurk, leuke hakjes, dat... Die, die leidt niet, Vier humor is vaak leider. bijna elke, elke typetje die je nu opnoemt, er is bijna geen mooie man, echt mooi, mooi en echt, die is ultra verzorgd en die super grappig is of wat dan ook. Er is altijd iets dat je denkt, het is toch altijd een sukkel. Elke cabaretje die je nu opnoemt voor mij, die hebben allemaal ergens een probleem. Ja, en een vrouw moet het ook hebben, elke vrouw in Nederland die het een beetje goed doet, die moet iets hebben. Dus echt een vrouw met humor en een seksie erbij. <lacht> nee, die combinatie die gaat dan net niet voor vrouwen. Omdat juist voor vrouwen willen we ze ook nog mooi hebben. Voor okay. een man hoeft niet mooi te zijn. Oké, okay, dus je zegt, uh, de meeste mannelijke comedians... die moeten het niet per se hebben van hun uiterlijk. Want die hebben het dan van hun humor. Maar hele grappige vrouwen, die hebben het dan net weer niet van het uiterlijk, zeg jij. Vaak. Nee, want uh, uiterlijk die werkt gewoon... Ja, het werkt een voordeel, denk ik. Okay. Ik weet wel zeker, maar ik, ga, ik wil niemand beledigen. Ik nou, wil ja. eigenlijk niet, niet zeggen dat de vrouwen die nu allemaal een beetje aan de top zijn en in Nederland allemaal lelijk zijn. Dat wil eh, ik nu niet heb zeggen. Je, heb je indirect natuurlijk wel gezegd. Ik vind het wel even een mooi moment om te vragen aan, uh, aan onze luisteraars. Dat zijn er nogal wat, die zijn lekker thuis of uh, op de bank of in de auto of misschien wel gezellig in bed aan het luisteren. Jandino legt hier een hele interessante stelling neer, namelijk als volgt. Een man die heel grappig is, is misschien niet knap, maar wel sexy. Een vrouw daarentegen die heel grappig is, is daarom ook niet vaak heel knap. Ik ben heel benieuwd wat jouw reactie daarop is. 0800 1121. 0800 1121 of je kan even sms'en. Dat doe je naar 9090. Toets dan het woordje lust in een spatie en uh, een reactie op Jandino. Lieve Jan Dino. Jan Dino. Nu heb ik het weer gedaan. Ja, natuurlijk maar, heb jij het gedaan. <laughs> <laughs> ik vond het heel goed dat ik je uh, even mocht bellen. Ik uh, yes. ga kijken. Nog één keer. Vanaf wanneer is de Dino Show weer wekelijks te zien uh, op televisie? Vanaf 5 februari elke zondag Nederland 3 om 10 uur stipt. Oh, 10 uur stipt. Ik ga kijken. De Dino Show. Ik, ik, ik spreek en zie je snel. Yes. En de groeten aan je vriendin, die het al 16 jaar met jouw grappige ass uithoudt. <laughs> nee, ik slaap lekker zo. Slaap lekker. En zomaar zijn we dan beland aan, uh, bij het, het einde van het, van het eerste uurtje alweer. Maar we zijn er tot vier uur, gelukkig hè? Zeker. Hey, heb jij de poll gezien, Tim, op, uh, op, de, Lust, uh, op de Lust Facebook? Uh, nee. Nou, Dat is een ontzettend leuke poll, we hebben al heel veel mensen op gereageerd. Met de vraag, uh, de vraag is, humor in bed, is dat leuk of is dat verschrikkelijk? En dan zijn er heel veel mensen die reageren als volgt. Af en toe leuk, als het even misgaat mag er gelachen worden. Veel minder mensen zeggen, leuk, je moet toch om alles kunnen lachen. Vrij weinig mensen zeggen, verschrikkelijk, in bed hoor je niet te lachen, maar te seksen. En echt maar één persoon zegt, ma, dan moet die ander wel heel grappig zijn. Maar, maar die eerste, af en toe leuk, als het even misgaat, mag gelachen worden. Die, die, die, die doet het best. Ja, die doet het lekker. Die gaat dat, lekker. Dat, maar, dat is, maar dat is... Ah, naast. Oh. <laughs> ja, het, het ja, maar hoe ga je anders medicinante momenten om? Hè? Daar gaan we het over hebben ja. in het tweede uurtje van Lust na het nieuws. Blijf bij ons. Dag. And... <laughs>